Kansie gaan en dan denken ze nou die ene week kan ik wel en de andere week kan ik niet. Hoe is de indeling over die twee weken? Uh, de indeling over die twee weken is, zoals net zei uh, 7 tot 15 jaar op 26 juli en 2 augustus 16 tot 21 jaar. Okay. Dus we hebben echt leeftijdscategorieën dit jaar en hebben we ook bewust voor uh, gekozen. Dat is een boel informatie. Kunnen we dat toch nog ergens teruglezen? Of op posters terugvinden? In het dorp natuurlijk posters van het Ze zijn dit jaar heel erg mooi gemaakt door Menno Hoekstra. Ook een van de CFM leden. CFM zelf staat er natuurlijk op. Ja. En uh, mensen kunnen dat nogmaals vinden op www.kunstenstein.nl. Roy, heel veel succes en dankjewel voor deze toekomst. Alsjeblieft. Oorlog. Einde van uur 2 alweer. Zo zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op...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 Make things right.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 Bij een autoongeluk in Tsjechië zijn twee Nederlandse mannen omgekomen. Het ongeluk gebeurde in de regio Zuid-Bohemen. Volgens de plaatselijke media kwamen de twee mannen om het leven... nadat hun auto in botsing was gekomen met een trein. In de auto zaten vijf Nederlanders. De auto werd tientallen meters meegesleurd. Een van de mannen was op slag dood. De tweede overleed in het ziekenhuis. In Indonesië is een Nederlandse man vermoord. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is hij gisteravond doodgestoken in Nunukan in de provincie Kalimantan. Lokale media zeggen dat er ruzie werd gemaakt om een sigaret. De dader zou zijn opgepakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet bevestigd gekregen. In Italië is gisteren groot alarm geslagen tijdens de G8-top vanwege een passagiersvliegtuig uit IJsland. Bij Rome veranderde de piloot van de Boeing plotseling van koers en hoogte zonder te melden waarom. Het luchtruim boven Rome was op dat moment afgesloten vanwege de topconferentie. De Italiaanse luchtmacht sloeg meteen groot alarm en stuurde een gevechtsvliegtuig op het toestel af om het tot landen te dwingen. De IJslandse piloot zei na de landing dat hij tijdens de vlucht te kampen kreeg met technische problemen. Het weer. In het oosten en zuiden nog een bui, maar van het westen uit komt er ook de zon daarbij. Morgen eerst bewolkt en periode met regen, later van het westen uit opklaringen... en het wordt morgen opnieuw een graad of twintig. Dit was het.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon zee Zandvoort een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ik weet waar ik zie, ik weet waar ik voel. Oh ja. Yeah. Ik denk aan hem, maar wil ook naar jou toe. Ik hoor wat hij zegt en het licht over. weer. Zo Ik voel het ik. Donkere killen, ik vraag me af wat jij nou wil Wat je baas met hem maar drink bij mij Eet bij hem maar langs met mij Oh mijn god, oh oh oh Die vrouw in mijn hoofd is zo oh, so zo dope En ik weet wat ze denkt over mij Want ik ben zo gedreven ridder van de hits Oeh serieuze zaken ah. Ik heb geen tijd voor die praatjes Kijk wie de baas is, kijk wie de doop is Kijk wie de hele lange tijd aan de loop is Jij en ik zijn een je team 1 Ik superman, ja Lois Lane, hem, Maar het hangt er vanaf Ja, dat heb je wel eens hè, Van die gemengde gevoelens. Daar heeft Voren uh, die samen met uh, Kim Lee een plaatje over gemaakt. En dat was de eerste in de drie van Zandvoort. Op... op zaterdag Wel, ja, dat, dat dacht ik ook. En uh, uiteraard zijn we er nog een uur lang met heel veel lekkere muziek. Lekkere zomerse zonnige muziek. En informatie voor Zandvoort en de regio. Yo. Yo. Yo yo. yo, yo. En wel, het volgende evenementje. Dat, is, uh, dat gaat vanavond uh, van start. En dat gaat onder de mond van Salsa Motion met DJ Andres. Hij maakt een uh, pitstop op het circuitpark Zandvoort. Blijft altijd leuk. Lekker swingen op Salsa, Mamba, Bachacha... En, uh, de en de merenke. Merenke, hè? De een... Ja, dat is, ja. lijkt wel een vissoort. Ja, dat is, oh, dat is zo leuk, joh. Zo leuk dansje. Maar dat is, ja, salsa dansen, hartstikke leuk. En waar gaat het dan gebeuren? Het gebeurt op La Cours, op het circuitpark. En uh, dat is dus de van Alverstraat 108 via de hoofdingang van het circuit te bereiken. Vlak voor het tunneltje. Het toegang is 5 euro en het begint om 8 uur en zal tot 1 uur duren. Toegang 5 euro, van 8 tot 1. Salsa, mambo en nog vele van dat soort muziek... vanuit niets anders dan La Course. Kijk even vooruit op de dag van morgen... en hebt u dan eens een keer zin om lekker op straat te dansen... kom dan naar het muziekpaviljoen in het midden van het centrum. Alwaar, Hot Club de Frank... nu eens lekkerer swingend... dan weer heerlijk relaxed... sfeervolle instrumentale en Franse liedjes... onder andere van hun cd Swing de Paris. Sluit je ogen, laat je meevoeren naar Frankrijk... Bon voyage van half twee tot zes uur... Het Club de Frank vanaf het muziekpaviljoen in het centrum van het dorp. Nou, en op het Gassensplein kan je de muziek ook horen van het uh, muziekpaviljoen. Dus neem je show de boel ballen mee en ga lekker show de tijdens de Franse muziek. Nee, Is dat, dat niet een mooi plan? Dat zou, dat zou mooi. En dan moet zo'n petje op, alpino petje op. Dat vind ik ook. Dus alle show de morgen, morgen lekker actief zijn op het gastensplein En genieten van de muziek van het muziekpaviljoen. Van Hot Club de Frank. Hebben Vanaf ze ook nog een Chanson d'Amour? Vast. Fast en zeker. champs Elysee en dat soort nummer. Oh, Oké. Okay. Dus dat, dat wordt een feest. Vanaf half twee tot vier uur. vanuit het Live vanuit het muziekpaviljoen. En daarna kan het feest echt losbarsten. Hè? Gewoon. Happy Feest. Het regent. Meters bier. En daar heeft Guus Mel eens een plaatje over gemaakt. Paraplu. De fijne treden met Het voor dus de stompen of verzuipen. Dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet niet met volle teven, zulke tijd, we een tijd van nooit terug. Moet je voor een echte wees hier goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. De regen meet de sier, de vuurtes pompen of verzappen als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug, de niet met volle vreugde. Zulke tijd komt nooit terug. Zijn werk doet leven, gaat zoals het gaat. Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat. Laat de vruchten, huren, branden. Doe het onrecht in de bal. Geniet met volle teugel pluk de ze veel je kan. Het onderwerpen bliksem bij het regen.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 in de studio van uh, C.F. Epsom voor omarmen deze plaats. Ja. <laughs> Lily Allen en Fuck You. Wat zei jij? Fuck You? Ik niet. Dat mag je helemaal niet zeggen op de radio. Fuck You. Ik zei het niet. Nee, ik ook niet. <laughs> hey, morgen gaat er weer uh, gereisd worden wat over uh, Grand Prix Formule 1 en hij vindt morgen plaats waar? Duitsland. In Duitsland, oké. Okay. En uh, nou, als ik uh, dat even voor de, voor de racefans die niet willen weten hoe uh, de kwalificatie is verlopen... nu effe, effe, effe, even even uitschakelen. de oortjes dicht. Klik, klik. Verrassend. Uh, en daar waren we het snel over eens. Op de zevende plaats Adriaan Soetheel met een Force India-auto. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Dat uh, moet ik morgen wel even bij RTL 7 nakijken. Hoe die op 7 is terechtgekomen. <lacht> ja. Maar uh, ja, bovenin uh, verrassend. Uh, op de vijfde plaats uh, start uh, uh, onze grote vriend Hamilton. In zijn McLaren die heeft nog nooit zo'n goede startpositie gehad uh, dit seizoen. Maar hij is er wel bij. En uh, nou, de voorste vier. Op de vierde plek Vettel, Red Bull. En dan drie Jason Button, Bronc Grand Prix. Op de twee Rubens Barrichello, Bronc Grand Prix. En de verrassing, Red Bull op één, Mark Webber. Ik vind het nu al uh, een leuke race worden tegenwoordig. Want ik vind het nou niet meer Ferrari, staat niet meer op telkens op één. Nee, uh, en, Ferrari, de eerste Ferrari vind ik terug op uh, de achterplaats, Massa. En gevolgd door zijn ma maatje op de negende plek, Kimi Rijkone. Ja, maar ik bedoel, kijk naar vorig, kijk naar vorig jaar. Ja. Dat, uh, ja, het is, het is, het is, het is een helemaal leuke, leuke competitie geworden, alleen die Brown Grand Prix die, uh, moet nog eventjes wat minder rijden, want dan wordt het weer wat spannender. Ja, oké, okay, Dat heb je gelijk in. Maar goed, uh, dat is een mooie eerste en tweede startrij uh, morgen. En uh, dat beloofde, uh, ja, dat is een schitterend circuit. Ja, je hebt het over Radiaan Suttu op de zevende plek ja. met zijn Force India. En dan gaan we kijken naar zijn teamgenoot, Giancarlo Fisichella. Ja, en die ja. vinden we terug op de achttiende plek. Ja. Met zo'nzelfde auto. Dus ja, hoe ze dat nou voor elkaar hebben gekregen. Ja, dat, uh, dat verbaast me uh, zeer eigenlijk. Dus als ik uh, die fysiekela uh, zou zijn, zou ik stiekem in die andere auto stappen, want ze lijken toch op elkaar. Ja, daarom. Merk niemand. <laughs> maar heeft niemand door. <laughs> heeft niemand door, oké, okay, denk ik. Maar goed, morgen weer vanaf uh, 1 uur live op RTL 7, uh, de, de voorbeschouwing en de race, de Formule 1 van Duitsland. Gaan we ook weer kijken, Daan? Ja, denk het wel. Ja? Denk het wel. Ja, Gewoon die die... een, een colaatje erbij. Ik, en, ik weet niet waar, maar we gaan kijken. Dus... Ik, ik heb wel weer een vermoeden, maar... Uh... Ja, ik ook wel, maar... Uh... moeten we nog over... gaan nog even over hebben? Gaan we het nog even over hebben, heel goed. Oké, okay, dus uh, dat is ook uh, afgerond. Uh, verder uh, nog even... Daar mee... zijn we ook van af. jee, gaan we nog naar de bioscoop toe, of niet? Naar de bioscoop, ja, dat toch ook even... Kijk, de weersvoorspellingen uh, zijn redelijk goed, maar ik zou me kunnen voorstellen dat u... Uh... Als het wat minder weer is met de kinderen eventueel uh, gezellig naar de film wil. En we hebben zo'n leuke bioscoop hier in Zonvoort. Echt? Dames en heren, we hebben een bioscoop. Laat je een keer zien. Ga daarheen. Voor weinig kan je gewoon topfilms daar zien. Want uh, dat is echt heel leuk. Dagelijks om twee uur en om vier uur kunt u genieten. En uw kinderen uiteraard. ...van Ice Age, Dawn of the Dinosaurs. Nou, dat vind ik wel wat voor jou met Amerika samen. Ja, vind ik schitterend. Ik heb de eerste twee ook gezien. Nee, dat is een feest. Dat is echt heel leuk. De, de kenners zeggen van... ...ja, het lijkt een beetje op de twee voorafgaande. Maar hij blijft gewoon uh, hartstikke leuk. Ice Age 3, zoals ik hem dan in de wandelgangen noem... ...Dawn of the Dinosaurs. En uh, ja... Uh, ...verder dagelijks uh, om zeven uur... ...een film van Stephen Frears... ...met Michelle Pfeiffer in de hoofdrol. Sherry heet die film. Vanaf twaalf jaar... En uh, s'avonds om half tien heb je nog Duplicity met Julia Robbins en Clive Owen. En dat is meekijken gewenst vanaf zes jaar. Maar de aanrader van mij is Ice Age 3. En komen de pottetjes uh, ook weer uit de kast bij ja. het uh, Circus ja, Zandvoort? Daar wordt met smacht uitgekeken naar die film. Uh, zeker uh, door de jeugd onder ons. Harry Potter and the Half-Blood Prince... We, die wordt verwacht vanaf 30 juli. Dus dan moeten ze nog wel even geduld hebben. Vanaf 30 juli. Harry Potter, dus uh, in de ene hier in Zandvoort. Aan het Gassersplein ingang. Of in, de andere ingang. Je mag kiezen. Je mag kiezen, circus Zandvoort Gasensplein 5. En uh, wil je het even rustig nakijken? Dan kan je kijken op www.circuszandvoort.nl Ik dank u wel. Rita Felskok en die de zon dat hoorde je allemaal bij Son op... Zaterdag. Where else? Where else? <laughs> Hij blijft leuk, hè? zijn koor. Helemaal goed. Wat een activiteit in het dorp, Ik bedoel, uh, we zijn nu drie uur, twee, twee en half uur onderweg, maar uh, het, is, uh, het is één activiteit naar de andere activiteit. Heb je nou nog meer? Ja, want ik, uh, ik zag zelfs dat... Uh, en dat is voor mensen die gezellig uh, die uit eten willen in een, een leuke locatie... kan ik aanraden om, uh, om naar uh, Riesch te gaan... Mm -hmm. en dat is aan de boulevard Bernard 67. En voor nadere informatie uiteraard -zee Oh, Daarom hebben ze die actie uh, Ries the Beach. Ries the, uh, the Beach. Reach the beach. <laughs> en dat is uh, zondag vanaf 12 uur, uh, zondag 12 juli, vanaf uh, 6 uur tot 9 uur live muziek. En als u gezellig wilt gaan eten, is mijn advies: reserveren even van tevoren. En weet je wat ook zo leuk is? Het gaat even niet over eten, maar het gaat over fietsen in dit geval. Fietsen, dat is op twee wielen? De, ja, de nieuwe fiets. Nou, twee wielen, je, je kan er zo gek niet verzinnen tegenwoordig. Aan de Alte hebben wij een uh, nieuwe fietsenvuurbedrijf. En als je al die apparaten door het dorp heen ziet scheuren, het is toch geweldig? Ja, het is geweldig. Ik bedoel, het pand had een poosje leeg staan, Maar we dachten, wat zou erin komen? Weer een pizzeria of weer dit of dat. Veel van hetzelfde. Maar nee hoor, een fietsverhuur met echt alle mogelijkheden die er op twee of drie wielen mogelijk zijn. Vier wielen, vijf wielen, het maakt allemaal niet uit. Nee, hartstikke... Het is een hele grote fiets, een bakfiets, weet ik veel wat allemaal. Een aanwinst voor het dorp. En heb je ook nog de segway die je kan huren... Ja, klopt. Dus, uh, ik zag een aantal weken geleden een collega van ons op zo'n segway. jongen, jongen, jongen. jonge. je jonge, jonge, jonge. een fotootje gemaakt. Nou ja, dat had ik eigenlijk moeten doen. Wat een unieke foto geweest. Ja, nee, hartstikke goed. Dus uh, huren, wat je wil, van in de Halterstraat. En uh, van alles, van, van skelters tot driewielers, tweewielers. En uh, alles is mogelijk. Dat kan allemaal daar. En uh, uiteraard hier in Zandvoorts. Want we hebben ja. gewoon zin in Zandvoorts. En dat doen we uiteraard als uh, radiosender, zijnde mee aan mee. En wat krijgen we nou dan? Ja, dat is uh, Pia Sedora, tezamen met Jermaine. De broer van. Jackson. Jackson. Van uh, Michael Jackson, dan uiteraard. Ja. Daar hebben we het dan over. Hier is When the Ring Begins to Fall. Dan laten we hopen dat hij nog even achterwege blijft. Dus als je het niet erg vindt.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 Je hart zit heel diep bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblinden zijn. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat was hem bij Seagrub Zandvoort, de laatst verschenen signal van Guus Mellers. En die heet inderdaad, dat komt door jou alleen. Nou, we hebben het al een aantal keren gezegd vandaag in dit programma Zandvoort op... Zaterdag, where else? Ja, dat de korte baan er weer aankomen, gaat komen, aankomende donderdag op de Zeestraat. En wij hebben contact met Ton Arissen, uiteraard bekend van Café Oomsteen. Goedemiddag Ton, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, we zeiden het hè. Aankomende donderdag weer een groot feest op de Zeestraat. Aankomende donderdag is het uh, groot feest. We hebben mooi weer besteld. Kijk. Dus dat gaat lukken. En dan uh, om half twee uh, vangen we aan met uh, de paardenkoers. En dan zullen 26 paardjes starten. Ja. Dus dat wordt een hele mooie competitie. 26 paarden en dan 2 uh, aan 2 als ik het twee goed heb. 2 aan 2 gaan ja. ze op en neer. Eén keer heen en, uh, en dan nog een keertje heen. Iedereen heeft een herkansing. En dan de winnaars, die blijven... Uh, we blijven in de koers. En uh, pas jij uh, je, je, je zaak aan de binnenkant ook aan op het uh, geweld van al die mensen die er toegestroomd uh, ja, komen? We hebben natuurlijk uh, donderdag hebben wij natuurlijk uh, een uh, buitenbar op het terras. En aan de overkant hey. van de straat hebben we nog een bar. Geweldig! Dus het zal, uh, we hopen maar dat het uh, bier, uh, rijkelijk zal gaat, vloeien. gaat vloeien. Rijkelijk zal vloeien. Uh, okay. En dat is trouwens het C van de Lustrum. Want het is de 35ste editie van de Korte Baandrijverijd. De 35ste de jullie. Ja. Ja. Geweldig. Dus dat, is, uh, dat uh, belooft ook een drukke dag te worden. We krijgen hoog bezoek. Wat sta jij onder, hoog bezoek? Nou, de, de Stompwijk is uh, de maandag erop de honderdste uitgave. En die komen hier ook nog even kijken. Hé, hey, dat is een nieuwtje. Dus dat is hoog bezoek, hè. Als je honderd keer een korte baan hebt gedaan, dan... Uh... Ja, dan is het feest. Dan is er wat. Nou, als de zon dan meewerkt, uh, dan lekker buiten een biertje. Ja. Mag je dan nou wel staan of moet je zitten? Want uh, ik nee, heb begrepen, in, in, in Amsterdam mag je niet meer staan. In Amsterdam, in Amsterdam moet je zitten, maar hier, hier mag je nog staan. Hier mag gewoon staan, oké. Okay. Je, je zegt het goed, uh, Ton. Je mag hier nog staan. Ja, <laughs> nog nee, wel. Je weet maar nooit wat er komt, hè. Nee, je, je, je, je weet niet wat je boven het hoofd hangt. Nee. Maar in ieder geval, jij bent er helemaal klaar voor voor aanstaande ben, donderdag. Ik helemaal klaar voor. En het is natuurlijk zo dat er nog steeds uh, paardjes gesponsord kunnen worden. Want ja, ook zo'n organisatie kost erg veel geld. Ja. Dus ze kunnen mij uh, hier in het café nog even bellen. Dan zet, zet ik dat recht. En dan uh, ik kan ik nog uh, minimaal uh, zes mensen kwijt. Hoe dus... werkt dat een uh, paardsponsor, uh, Tom? Een nou, sponsoren dat werkt als volgt. Je betaalt 60 euro. Mm -hmm. En dan heb je de kans als je paardje erin blijft om 180, 120 of je eigen geld weer terug te verdienen. Hé. Hey. Oh, nou ja. Nou, goed, helemaal dat geld niet... hebben wij dan nodig voor de organisatie. Dus op die manier werkt dat. Ja, dat begrijp ik. En dan is het... Uh... Uh, uh, geef even je telefoonnummer voor het geval de mensen willen bellen. Telefoon, dat is 57. Ja. 38727 uh, 5738727, als ja. u nog een paardje wil sponsoren. Ja. Of gewoon even langsgaan aan de C-straat, nummer 62. Gewoon even gezellig een drankje halen, bij Ton. Even bij Kamp Café Oomsteen naar binnen voor, lopen uh, en dan komt het allemaal goed. Als paardjes komen sponsoren, krijgt ze toch een drankje van mij. Hey, hey. applaus, applaus. Dat is helemaal geweldig, uh, Ton. Ja. Nou weet ik ook, hè, bij paarden hoort ook een beetje gokken natuurlijk. Ja, dus de, de totalisator is ook aanwezig? Oké. Okay. En dan kan men vanaf 1 euro uh, kan men een gokje wagen. En, en ja, gaat daar een grote bedrag in om trouwens, zo tijdens zo'n koers op zandvoort. Uh, dat gaat uh, soms in grote bedragen, ja. Ja, maar ik had ook gewoon als een lolletje doen. Gewoon een eurotje inzetten. Ja, ja, dat kan gewoon. Zitten ze dan bij jou in de kroeg of zitten nee, ze een speciale... Je, is, een speciale? Speciale, speciale editie negen loketten geloof ik ook. Zo. Ja. Dat lijkt, dat lijkt ja? dicht wel. Ja, dat is echt, echt. Oké. Okay. Nou horen vanmorgen hoorden wij op de radio. Dat de, de, de paarden die mee gaan doen, die zijn nog niet bekend, hè, de nee, deelnemers? er zeg maar, de, de kunnen er 26 starten. Mm -hmm. Er zijn uh, 50 of 54 inschrijvingen, dus die worden geloot. Oké, okay, ze weten pas op het laatste moment of ze wel of niet mee kunnen doen. Ja. Nou, Ton, het gaat weer een uh, groot feest worden aankomende donderdag uh, op de Zeestraat uh, hier in Zandvoort. Dat gaat gebeuren. En heel veel plezier en uh, succes uiteraard. Succes met je uitzending verder. En uh, komt goed. We spreken elkaar. En bedankt voor de informatie. Hai, Dankjewel. Dat was Ston van Café Oomsteden. Aankomende donderdag moeten we gewoon met z'n allen gaan naar uh, uiteraard bedankt. de korte baandrijverij. Bedankt. 106.9 is Zon, Zandvoort and Zomer Hits I've noticed you around I find you very attractive I've noticed you around um, I find you very attractive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 Um... Go to bed with me? Het mag gebeuren, he, dat het in één keer tegen je gezegd wordt. Uh, ja. Ik vind dit wel vrij modern, hoor. Moet je komen to bed with me? Dat nou, denk ik niet. Nee, hè? <laughs> nee, he? Dacht ik niet. Er geen woord Engels bij. <laughs> ah. <laughs> Hij is leuk. De single van uh, Touch and Go van alweer een uh, aantal jaren geleden. Ja, oh. ja. En toen werd je stil. Want, waar zit je aan te denken? Aan... Uh, uh, een oh, biertje. Nou, ja, ook, ook. Okay. Ja, nee, het is nog geen vijf uur. heren. Okay. geen vijf uur. Heren. Mm -hmm. Dus we moeten nog even, we gaan nog even door. Heb je, heb je nog tijd voor een, een, een geinig berichtje? Ja, doe maar even. Nou, het is werkelijk ongelooflijk. En ik heb het uit de, de metro van uh, afgelopen dinsdag. En uh, dan ga ik even, het gaat over de luchtvaart. Een Ierse prijsvechter, dus, uh, over de luchtmaatschappij, luchtvaartmaatschappij, heeft een Amerikaanse vliegbouwer gevraagd om zijn toestellen zodanig aan te passen... Plaatsen, hè? Dat een aantal... Ja. Een aantal niet voorzeggen. Dat een aantal passagiers staand kunnen worden vervoerd. Met deze maatregel hoopt de prijsvechter... meer passagiers in de toestellen te krijgen. Zo lieten ze weten. De Amerikaanse bouwmaatschappij zou hiertoe speciale verticale stoelen... ik denk dan gewoon barkrukken of zoiets... moeten ontwikkelen. Passagiers hoeven niet volledig rechtop te staan... dat is dan weer een meevallen... Uh, he, waar ze op kunnen leunen, aldus een woordvoerder. De low-budget vliegtuigmaatschappij wil in plaats van 12 stoelen... Die dus uh, uh, de capaciteit vergroten tot 4x4 is 16 op een rij staan. Zie je het voor je? 16 op een rij, oké. Okay. Ik bedoel, dan word je natuurlijk wel erg goedkoop. Maar mm -hmm. uh, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat dit uh, een haalbaarheidskaart wordt... Uh, met betrekking tot de veiligheid in de lucht. Het lijkt me ook niet echt uh, heel comfortabel. Maar van. het idee is wel leuk als je dus een grote uh, voetbalteam hebt... of er ergens heen moet en dan uh, in plaats van uh, zitten uh, lekker aan de bar uh, leunen... en uh, dan lekker uh, via de lucht vervoerd worden. Maar... Ja, als je een feestje hebt bijvoorbeeld, uh, je gaat naar uh, Dance Valley of zo... dan uh, pak je gewoon zo'n vliegtuig, uh, prop je zootje van die mensen in... Ja. In een landje ergens bij Spaanwouden. Gewoon in de wei ja, of zo. Gewoon in de duinen. Oh, gewoon in de duinen. Gewoon in de duinen, Rob. Gewoon in, ah, in de, de, op de duinen. Een shootje zeker. Ja, want denkst <laughs> Valley, uh, dat is uh, dit weekend, hè? Dat Klopt. Ja. Klopt. hoop herrie en kabaal. Heel en hoog, stijf, we hebben een hele hoop uh, mensen die helemaal uit hun dak gaan. Ja. Op uh, hakken en zagen. Hakken en zagen. Gaan ze dat ook doen daar? Ik denk het ook wel. Een ja? paar bomen kappen en zo. Ja, dat weet je toch. Ja, okay. <laughs> hey, maar Rob, uh, is dat niet wat voor ons? Als wij naar Turkije gaan, om, dat jij blijft staan... Dit vliegtuig. Ja, en jij gewoon gaat zitten. Ja, ja, ja, ja. ja, dat dacht ik al. Wat dacht je van een luchtzakje? En dan samen de, samen de reis omdelen. Ja. Ja, en dan mag ik blijven staan. Ja, blijven staan. Ja. Dat vind ik wel wat. Dat gaat niet werken vind ik niet, hè? Dat vind ik een goede deal. Dat, dat gaat niet leuk. Ja, een goede deal. <laughs> nou, weet je wat een goede deal is? Dat ja. wij gewoon weer een lekker plaatje gaan draaien. We hebben nog maar 10 minuten te gaan. We willen er nog een paar uh, doorheen jassen, om het zo maar te zeggen. Nou, laten we maar eens horen. Eén een van gaan zaterdag op zaterdag op? zaterdag ik zal zien, de Roy Orbison. my life Maar verder samen, we gingen jankend door het diepste dal, naar iedere stad, een nieuwe bal. We zijn de laatste plaat in uh, Zandvoort op zaterdag. Wel yes. <laughs> En uiteraard uh, zijn we er volgende week weer, want we zijn er weer aan het einde heren. Mag ik jullie hartelijk danken? Jij ook hartelijk ja. bedankt. ik heb ervan genoten vandaag ja, het tussen 2 en 5. Het was een eer om Ralph te mogen vervangen. Ja, dat dacht ik wel. Hè. En uh, volgende week heeft die vertraging ik hij vertraging, hoor. Ma hij maakt ja, <laughs> er geld over. Hij mag gewoon een lange weg blijven. Hij mag lang bl <laughs> gewoon een dagje erbij. Dagje erbij. Pak, pak hem maar gewoon een dagje bij Dan komt het allemaal goed. Nou, ik hoor het wel. Misschien volgende week uh, weer samen, en anders uh, ben ik weer met Ralf. In principe is Ralf weer terug. Daan, ook bedankt uh, voor jou.